Robert Baltus met het NOS Journaal. De vier grootste banken geven te weinig informatie... over waar ze spaargeld investeren. Dat staat in een onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer... van onder meer Amnesty, Movip en FNV. Klanten van ABN Amro, ING, Rabobank en SNS... hebben volgens de onderzoekers geen idee waar hun spaargeld heen gaat. Ook blijven deze banken vaag over hun dochterondernemingen... lobbyactiviteiten bij overheden en landen waar ze belasting betalen. Kleine banken, zoals ASN Bank... Tridio's en Van Landschot geven meer informatie. Een aandeel Twitter gaat 26 dollar kosten. Dat heeft het sociale netwerk getwitterd. De introductieprijs is hoger dan de eerder aangekondigde 23 tot 25 dollar. De handel in aandelen Twitter begint vandaag. Het is de grootste beursgang van een technologiebedrijf sinds Facebook in mei vorig jaar. Zo'n 230 miljoen mensen gebruiken Twitter sinds het netwerk zeven jaar geleden begon... maar het bedrijf is nog steeds niet uit de rode cijfers gekomen. Het afgelopen kwartaal leed Twitter bijna 65 miljoen dollar verlies. Toch is de vraag naar de aandelen groot. De introductieprijs is twee keer verhoogd. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Detroit zijn in een kapperszaak twee doden gevallen. De schutters zaten waarschijnlijk in twee auto's die elkaar achtervolgden en op elkaar schoten, denkt de politie. Een bezoeker van de kapperszaak opende de deur om te zien wat er aan de hand was. Vervolgens werden negen mensen in de winkel getroffen door kogels, twee van hen waren dus direct dood. De kapperszaak staat bekend als goklocatie, toch betwijfelt de politie of de winkel het doelwit was van de schutters.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 Dan wordt het wel geleidelijk droog, behalve in Limburg. En de wind neemt af. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Just to sprinkle stardust and to whisper, Go to sleep, everything is all right. I close my eyes, and I look away. Into the magic night, I softly say, A silence. Like dreamers do, dream, then I fall asleep to dream my. Een bijzondere opname die werd gemaakt in Los Angeles. Want toen werd de opname gemaakt voor A Black and White Night. Waar Orbison die met uh, een heleboel interessante vrienden een concert gaf. Uh, tot die vrienden behoorden bijvoorbeeld een Blue Springsteen. Een Elvis Costello. Een Tom Waits. Een Bonnie Raitt. Daar is er nog een uh, opname van gemaakt voor... Uh, Video en binnenkort komt daar weer een uh, herziene DVD-versie vanuit van die Black and the White Night, waarop Roy Orbison te zien is. Roy Orbison, die ook uh, regelmatig te beluisteren is op uh, dit moment via Radio 5. <laughs> Kom ik daar eens bij? De Radio 5 hebben op dit moment namelijk de Evergreen Top 1000 de hele week lang en uh, de naam Roy Orbison die komt daar veelvuldig in terug. En over een paar weken dan gaan we ook uitgebreid stilstaan bij uh, The Big O. Want dan is het namelijk uh, um, 25 jaar geleden dat hij alweer overleed. Roy Orbison. Maar dat over een paar weken dus. Je hoort hem nu met uh, In Dreams in die live versie. Paul McCarty staat deze nacht centraal. Het album Pipes of Peace met daarop een heel bijzonder duet. 30 jaar geleden toen deze LP net uit was... ...Pipes of Peace met daarop het werk van Paul McCartney... ...die een aantal bijzondere muzikanten om zich heen had geschaard... ...om dat album te maken, onder andere Michael Jackson... ...die hier als vocalist was door en de twee zongen samen het liedje The Man. Jan Philipsen, jawel, Jan Philipsen, kent u hem... Ongetwijfeld wel heeft hem vaker gehoord. Want hij was 28 jaar lang de bassist van Rowan Herzen. Afgelopen weekend heeft hij met uh, gevoel van emotie afscheid genomen van de band Rowan Herzen. Jan Philips, hier is hij nog eens een keer bij een nieuwe opname van Rowan Herzen. De Aldemert. See it. 28 jaar bij elkaar en 28 jaar lang hadden ze als bassist Jan Philipsen... die ermee gestopt is, want hij is zich gaan toeleggen op andere zaken... zoals bijvoorbeeld de historie van de pil, daar wil hij over gaan schrijven. En 28 jaar geleden was hij onder andere met Theo Joosten... oprichter van de band. En hij wordt vervangen... Deze Jan Philipsen, Vladimir Geels... dat zal in de toekomst de bassist zijn van uh, Rowan Herzen. En uh, de jonge jongeman gaat ook uh, mee op de zevende theatertournee die binnenkort gaat beginnen van Rowan Herzen. Muziek nu. Twee liedjes die afgelopen week te horen waren in de sterreclame. Weliswaar korte fragmentjes hoorde je dan. Maar, ho maar nu hoor je de versies volledig. Deze bijvoorbeeld. Van een groot schutter. Een song gecomponeerd door uh, Ina Mars Bonfire. En in eerste instantie uh, componeerde hij dat als een ballad. Maar toen uh, Steppenwolf daarmee in de gang ging... toen werd ineens een uh, stevig rocknummer... Steppenwolf, Born to be a Wild... een uh, liedje dat op dit moment uh, gebruikt wordt... door uh, AHA, de Grootgutter uh, om een actie aan te kondigen. In diezelfde winkel is ook... Uh, Kaas te kopen, ook in andere winkels natuurlijk, onder de titel of onder de titel, onder de naam Old Amsterdam. En die maken ook reclame, die kaasboeren eh, op de sterreclame. En daarbij gebruiken ze een compositie van Stef Bos. Stef Bos die hoor je dan niet in die commercial, dus een andere stem die er verdraaid veel op lijkt. Maar het gaat wel om het eh, nummer dat Bos ooit schreef: Mijn stad. Mijn stad heeft gouden torens, mijn stad heeft grijze straten. Mijn stad ligt langs de schelden, s'nachts te slapen. Mijn stad heeft rode lippen en een hart van diamant. Ze kan uren naar me kijken, ze kan me schaamteloos verleiden. Want mijn stad heeft mooie benen, mijn stad heeft felle ogen. Mijn stad kan weinig geven, maar ze kan zoveel beloven. Mijn stad heeft een verleden, waar ze nooit iets van vertelt. Ze is betoverd door de liefde en verloederd door het geld. Maar ik hou van mijn stad, ik hou van mijn stad. Mijn stad, mijn stad, mijn hart. Mijn stad verstopt de mensen, zonder geld, zonder bezit. In de godvergeten krotten, in de kamers zonder licht, daar wonen tandeloze vrouwen, door de weemoed aangedaan. Ze hebben zoveel te vertellen, maar geen mens kan ze verstaan. En in mijn buurt lopen de hoeren op het grote Astridplein. Ze zijn zo dicht bij het station, maar ze nemen nooit de trein. In elke straat ben ik geboren, ik ken de weg naar elke kroeg. Want ik heb mezelf gezocht hier, van 's avonds laat tot 's morgens vroeg. En ik hou van mijn stad, ik hou van mijn stad. Mijn stad, mijn stad, mijn, stad. mijn hart. Mijn stad, mijn stad is zacht, zo zacht als helder water. Zij is steder voor een dromer, ze heeft een haven voor piraten. En mijn stad, mijn stad is hard en onuitstaanbaar arrogant. Want ze haat, ze haat een vreemde uit een ver en arm land. Maar ik hou van mijn stad, ik hou van mijn stad, ik... Ik hou van mijn stad ik haat ik hou van mijn stad Ik hou van mijn stad ik haat van mijn stad Ik hou van mijn stad mij Aïe, Marik, Marik, je t'aimais tant entre les tours de Bruges et Gand. Aïe, Marik, Marik, il y a longtemps entre les tours de Bruges et Gand, warme Warmeliv. Waai oui, de wind, de stomme wind, zonder liefde, warme liefde. wint de zee, de grijze zee, zonder liefde, warme liefde. leidt het licht, het donker licht, en schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Aïe, Marik, Marik, le ciel flamand, couleur des tours, de et Gand. Aïe, Marik, Marik, le ciel flamand avec moi, de Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wint de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Aïe, Marie, Marieke, Marieke, le ciel flamand, peut-il te rond. De Baruch Chagan. Aïe, Marieke, Marieke. Sortez vingt ans. Que j'aimé temps. De Baruch Zonder liefde, warme liefde. Lacht de duivel, de zwarte duivel. Zonder liefde, warme liefde. Brandt mijn hart, mijn rode harde. Zonder liefde, warme liefde. sterfte de zomer, de droeve en Mijn het tand over mijn land. Mijn platteland, mijn vlaanderen land. Ai, Marieke, Marieke. Revienne le temps, reviennent le temps de Brich et Caen. Aïe Marie, Marie revienne le temps où tu m'aimes. Jack Brel uit 1961. Een tweetalige zong. Je hoorde Marieke. En dat was dan weer de inspiratie voor uh, Mijn Stadt. En Stef Bos hoorde je daarin zingen. Dat was dan een uh, opname van hem uit uh, 1991 voor Stef Bos. Joe Goddard, dat is zanger van de band Hot Chip. Die is een solo carrière begonnen deze Engelsman. Taking Over ga je van hem horen. En daarna twee liedjes die je de afgelopen... Uh, de afgelopen zaterdag heb ik kunnen horen in de aflevering van Overspel, de dramaserie op de zaterdagavond. Meneer is dus Joe Goddard. No Een band die afkomstig gisteren uit Engeland. Geen gitaarbandje, want ze maken veel gebruik van uh, elektronica. En dat is ook te horen bij uh, een van de leden die dan een solo stapje heeft ge uh, gemaakt. Uh, Joe Goddard, de naam van de man Taking Over. De titel van uh, de nieuwe single die hij net heeft doen, laten uitbrengen. Zoals ik al zei, de muziek uit Overspel. De dramaserie die uh, de komende week op zaterdagavond te zien is. En dit nummer, dat is altijd te horen aan het begin van Overspel. Thank you. Dat gaat over een uh, man die stoer is en goed lachs, maar in wezen een uh, behoorlijk trieste innerlijk heeft. Dan gaat dit allemaal over de tracks of my tears. Je hoorde Smokey Robinson en The Miracles. En de song is in deze versie wel eens te horen geweest in grote films. The Big Chill bijvoorbeeld in 1983 en niet te vergeten Platoon 1986. Maar op dit moment is het dus ook elke week te horen... aan het begin van de dramaserie Overspel in die serie... Ook elke week een ander liedje uit die jaren zestig is daar te horen. En afgelopen zaterdag hoorde je deze toch min of meer onbekende song... uitgevoerd door Lenny Welsh. When you just give love and never get love... you'd better let love depart. I know I can't get you out of my heart Since I fell For you Love Bring such misery And pain I guess I'll never Be the same Since I fell for you Well, it's too bad And it's too sad snub me I fell for you Since I fell Mooi, en ook wat, uh, triest Dit Sinds I Fell For You... uitgevoerd door Lenny Welsh, Een compositie die dus uh, afgelopen zaterdag te horen was in uh, Overspel. Lenny Welsh zanger die nog steeds uh, onder de levenden is... en Dit Sinds I Fell For You, dat is al uh, heel oud. De versie die je trouwens hoorde, was het 1963... maar het werd al in uh, 1945 op plaat gezet door uh, Buddy Johnson. Buddy Johnson was ook de componist van Dat Sinds I Fell For You... En met zijn orkest heeft hij dat op de plaats gezet. En de zang werd toen gedaan door de zus van Buddy Johnson, Ella. Laat ik ook nog eens een keer horen die versie uit de jaren 40. Sinsafel, voor you, dus, van uh, Lenny Welch. Diezelfde zaterdagavond op de tv was ook een uh, aflevering van uh, Opium TV. Cornel Maas die dat altijd presenteert, de culturele talkshow. En Vera Mann die was uh, te gast. En Vera Mann die vertelde dat... Uh, zij de, komende, de afgelopen tijd gewerkt hebben aan de musicalversie van, de, van Gentle. Maar Barbara Sysand, die wil niet dat die musical in Nederland op de podia komt. Want Barbara Sarcent die bezit alle rechten van de, die musical Gentle. En over twee jaar gaat ze zelf in Broadway op het podium staan om die musical uit te voeren. In 1983 werd Gentle al verfilmd met de muziek van Ellen en Marilyn Bergman. Dit is het liedje uit de film... flickering candle Illuminate the night the way you're I'm saying, even though the night is filled with voices, I remember everything you taught me, every book I've ever read. Can all the words and all the books help me to face what lies ahead? and i feel so much smaller the moon is twice as lonely and the stars are half as bright uit de film Gentle, de musical die toen in de bioscoop te zien was. En Gentle, dat gaat over een begaafd Joodse meisje dat graag de Talmoed wil bestuderen. Talmoed, dat zijn godsdienstige geschriften, om maar even het kort te zeggen, uit godsdienstige Joodse geschriften. Nou, die wil het Joodse beschaafde, begraafde meisje gaan bestuderen, maar dat is alleen weggelegd voor mannen. En daarom verkleedt dit Joodse meisje zich als uh, jongen om op die manier toch zo haar uh, streven te kunnen waarmaken. Daar gaat die film over uh, Gentle 1983 en over twee jaar zal uh, Barbara Streisand daarmee in Broadway op het toneel staan en Vera Mandi heeft het uh, nakijken daarna, want dat mag dus uh, van Lars Streisand allemaal niet doorgaan. Luister even goed naar het volgende nummer en wat herken je daarin? me It goes Bobby Parker, die hoorde Bobby Parker. Vorige week is zij op 76-jarige leeftijd overleden. En de plaat die hoorde, die kwam in 1961. En dit Watch Your Step is in uh, het begin van de jaren 60... door diverse Britse artiesten gecoverd. De Roep van Manford Man bijvoorbeeld. En de Spencer Davis Group, die hadden het op hun repertoire staan. En ook iemand als uh, Adam Faith. En ook de Beatles, die hebben dat uh, in hun Hamburg-periode... regelmatig uh, gespeeld. Na de hand zijn zij daarmee gaan stoeien... en hebben een, uh, dat Watch Your Step gebruikt als inspiratie voor dit nummer.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 He buys a diamond ring, you know she said so. She's in love with me and I feel fine. I Feel Fine van de Beatles. Wat dan geïnspireerd was door die opname van Bobby Parker. Watch Your Step. En die was ook weer geïnspireerd door een andere plaat. Maar die ga ik nu niet draaien. Maar het was in ieder geval Ray Charles met What Did I Say. Goed, de Beatles hoorde je met daarin. De stem van John Lennon als belangrijkste... En dat brengt ons weer bij Paul McCartney. En ook Linda, die in dit geval meedoet... Zij noemden zich toen anders Susie and the Red Stripes. Het werd in 1972 opgenomen, maar pas in 1977 uitgebracht. Uh, Wings bracht dat onder de naam Susie and the Red Stripes uit... omdat ze op dat moment een, uh, ja, een conflict hadden met uh, de, de muziekuitgeverij en de platenmaatschappij vanwege rechten en zo. En om de boel te jennen werd dit bij een uh, totaal andere platenmaatschappij uitgebracht. Ook dat nog. Hier De Seaside Woman dus van uh, Paul en Linda McCartney. Een cover nu. Hier is de stem van T. Lauw. En dat liedje is van Ramsay Shafi. aan het meer zing, vecht, huil, bit lach, en bewonder. Je hoort een versie die uh, voorkomt... Op de Tribute LP leveren op diverse Nederlandse artiesten... het repertoire van Ramse Shafi zingen. Je hoort hier Thee Lauw en De Zijnen. Oftewel de scene met dat zingvecht huil, bid, en bewonder. En meer over Ramse Shafi vanaf 11 januari op de televisie. Want dan komt de vierdelige dramaserie over Ramse Shafi op de buis. Nu even muziek, hele fraaie muziek van Hendel... uitgevoerd door Daria van Berken. Tot aan het nieuws. Ja.